ons deze godsdienstoefening aanvangen door met elkaar te zingen psalm 3 en daarvan het tweede vers psalm 3 vers 2 maar trouwe God, Gij zijt het schild dat mij bevrijdt mijn eer, mijn vast betrouwen op U vest ik het oog Gij heft mijn hoofd omhoog en doet mij gunst schouwen kriep God niet vruchteloos aan hij wil mij niet versmaan in al mijn tegenheden. Hij zag van Sion neer, de woonplaats van zijn eer, en hoorde mijn gebeden, psalm 3, vers 2. gedeeld uit Gods woord dat u kunt vinden opgetekend in het eerste boek van Samuel, daarvan het 23ste hoofdstuk, de versen 6 tot en met 18, 1 Samuel 23, vers 6 tot en met 18. En het geschiedde toen Apjatar, de zoon van Achimelech, tot David vluchtte naar Kehila, dat hij afkwam met de efot in zijn hand. Als Saul te kennen gegeven werd dat David te Kehila gekomen was, zo zeide Saul, God heeft hem in mijn hand overgegeven, want hij is besloten komen in een stad met poorten en grendels. Toen liet Saul al het volk ten strijde roepen, dat ze aftogen naar Kehila om David en zijn mannen te belegeren. Als nu David verstond dat Saul dit kwaad tegen hem heimelijk voor had, zei hij tot de priester Apjatar, breng den eefod herwaarts. En David zei, de heren, God Israëls, uw knecht heeft zekerlijk gehoord dat Saul zoekt naar Kehila te komen en de stad te verderven om wil. Zullen mij ook de burgers van Kehila in zijn hand overgeven? Zal Sal afkomen, gelijk als uw knecht gehoord heeft? O heren, God Israëls, geef het toch uw knecht te kennen. De heren u zeiden, hij zal afkomen. Daarna zei David, zouden de burgers van Kehila mij en mijn mannen overgeven in de hand van Sal? En de heren zeide: zij zouden u overgeven. Toen maakten zich David en zijn mannen op, omtrent 600 man. En ze gingen uit Kehila. En zij gingen heen waar zij konden gaan. Toen Saul geboodschap werd dat David uit Kehila ontkomen was, zo hield hij op uit te trekken. David nu bleef in de woestijn in de vestingen. En hij bleef op de berg in de woestijn Zif. En Saul... Zocht hem alle dagen. Doch God gaf hem niet over in zijn hand. Als David zag dat Saul uitgetogen was om zijn ziel te zoeken... Zo was David in de woestijn zif in een woud. Toen maakte zich Jonathan, de zoon van Saul, op. En hij ging tot David in het woud. En hij versterkte zijn hand in God. En hij zeide tot hem... Vrees niet, want de hand van Saul, mijn vader, zal u niet vinden, maar gij zult koning worden over Israël, en ik zal de tweede bij u zijn. Ook weet mijn vader Saul zulks wel. En die beiden maakten een verbond voor het aangezicht des Heeren, en David bleef in het woud, maar Jonathan ging naar zijn huis tot zover.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 en wij zijn op de wereld, de aarde die door de zonde vervloekt is, en mensen, kinderen die onder de vloek liggen. Geestelijk onvermogen tot enig goed, verklaart in uw woord. Ik weet dat in mij dat is een vlees geen goed woont. Mensen, kinderen waarvan u zegt een gans zeer bittere gal samen knoopsel van ongerechtigheid... striemen netterbouwen... die niet uitgedrukt zijn. Heerde, de waarheid van uw woord moet waar worden in ons hart. Anders zal het rechte kloppen op onze heup nooit gevonden worden. Daar waar de rechteloosheid wordt aanvaard en het recht geëigend... kunt u van achter het recht... ...uzelf verklaren en verheerlijken. Hoe noodzakelijk, Heer, om het te leren... ...in de wetenschap dat u verhoogde van de vaders... zijt ingegaan in het heiligdom. Aanvaard met uw ganse kerk... ...het vaderlijk medogen is in u over uw gemeente. Uw heilige geest maakt dat bekend... Je hebt niet de ontvangende geest dat dienstbaarheid weet erom te vrezen. Maar je hebt de ontvangende geest daar aanneming tot kinderen. Door de welke we roepen naar mijn vader. De Heer achter de rechtszaal. Daar ligt de verzoeningszaal. Daar ligt de huwelijkszaal. Daar wordt de rust geschonken. Vette van uw huis gesmaakt en de volle beek van welust maakt. ...daar elk in liefde dronken. De leidingen die u houdt om uw kerk in te zamelen... ...zijn de gangen door de woestijn... ...zijn de weg van sterven, van omkomen, van ontkleden... ...van afgekeurd zijn. Samen zijn we onnut geworden, stinkende voor uw aangezicht. Dat zegt het woord... Maar wat een genade, o God. Wanneer daar een ogenblik het heilige Amen wordt gezegd, van daar waar uw gemeente er buiten valt, dan zou u ze er kunnen inzetten. En wat is dat nodig? Wanneer we vanavond samen zijn gekomen, onder uw naderende gerichten en oordelen, terwijl de roepstemmen vele zijn, de drukwegen groot. Ook wanneer we samen zijn in de bediening van de heilige doop, de heenwijzing naar dat zoete, kostelijke, volmaakte, aanvaarde en uitgegoten bloed, gestreken aan de hoornen van het altaar, gesprengd om de ark, bovendien gesprenkeld op het verzoendeksel. Als ik het bloed zie, dan zal ik u voorbij gaan. Heere, doen ons verstaan, dat vormen u niet behagen, dat mensen wetenschap voor u niet kan bestaan, want ze zullen alle van de Heere geleerd zijn en die het van de Vader gehoord en geleerd heeft, die komen tot u. Geef u zegen over de bediening van het woord, u zegen over de bediening van de heilige doop, wel die pandjes aanschouwen in dat ware doopwater. Het bloed van het lam, dat reinig van de zonde, ze zouden een bestaansrecht ontvangen. En de ouders de bevatting daarvan, o oh God, wij kunnen in dat rijk gods niet komen, tenzij dat we van nieuws geboren worden. Het leed als zo'n treffende formulier, en we zeggen en beleiden, en we zeggen er ja op, wij en onze kinderen. ...in zonde ontvangen en geboren... ...en daarom aan allerhangende ellendigheid... ...je ja, aan de verdoemenis zelf onderworpen. <tacht> Opdat we zouden verstaan, heren, dat dat ons ...alleen maar weggenomen kan worden... ...door die volmaakte arbeid van u... ...die gehoorzaam zijt geweest tot in de dood... ...en tot in de dood des kruisjes... We kregen ze juist een bericht, heren. De meisje van Veldhuizen is de familie samengeroepen... betekent dat de eeuwigheid zijn beslag krijgt. O God, betoont u de vanaf te weten. U die sterkt de grond uit de mond van kinderen. Een zuigerlien. Als die slag valt, geeft die ouders een heilig onderworpenheid... ...voor u te buigen... ...met al de zorgen die er ook zijn... ...de ernstige kwalen van moeder... ...die u ook weet... ...wat toont ook een vriendelijk... ...ontfermer te zijn... <tus> ...het is uw recht... ...om mensen zalig... ...te maken... ...het is ook uw recht... ...om ze te laten liggen... ...we zou kunnen zeggen... ...we pleiten niet op gronden... ...waarden... ...ook niet op gebed... Maar als uw al grote voorbidder daar in het heiligdom werkzaam zou zijn... wanneer u het overneemt... wanneer u het voor uw rekening neemt... dan is uw gerechtigheid volmaakt... en die redt van de dood. U verwierft die gerechtigheid... U schenkt de gerechtigheid... U past de gerechtigheid toe. Past het ook toe aan dat jonge leven. O God... Bevestig toch het woord dat op het nog grote wonderen gebeuren. Door wandel te kudden, denkt ook aan die jongens in het ziekenhuis. Mag gelukkig iets verbetering zijn. Dat het ons maar voor u de heden doet buigen. Ook denk het aan die baby die al zoveel maanden in het ziekenhuis vertoeft. Uw aangezicht zei erover ten goede zegen en laat vanavond de prediking onderwijs geven en opwekken tot bekering. En uw kinderen tot oefeningen in de verheiligst geloof, moeten wel verklaard worden, heren. We zijn van onszelf enkel duisternis, we begrijpen niet één weg, we aanvaarden niet één weg. We hebben nog geen licht in één weg als u het niet geeft. Maar uw kerk die bad zendt, uw licht en uw waarheid, dat die me leiden. En dat die me brengen tot de berg van uw heiligheid en tot uw woningen. Dat ik inga tot Gods altaar, tot de God mijner blijdschap en mijn verheuging. En u met de harp loven, o God mijn God. Maak het wel, betoont dat u ons nog niet gans en gaar verlaten hebt... Maar laat al die roepstemmen toch eens geheiligd worden. O heren, dat we niet zouden zijn als die smidshond die de sprankels van het vuur niet meer voelt. Of als die hond die tot zijn uitbraak zo weerkeert. Maar laat de wonderen van genade, van bekering nog openbaar worden in de gemeente, in de toebrenging. Tot die gemeente die u wilt dat zalig wordt. Ontfermt u over uw Sion. Bouwt uw kerk over de einde naar Aarde. Sterkt allen die uw kerk hebben te dienen. Denk aan trouwdragende. Mocht u zelf betonen, de balze in Gilead uit te storten over al de wonden die de rouw hebben geslagen. Dat u nog medelijden hebben met het geruis van uw kin, kerk en geef uw knecht de zalving. die in de waarheid leidt, de eenvoud die uw geest geeft en het getuigenis dat tot blijdschap is om Jezus' Wel, Amen. Wij lezen nu het formulier. De Heilige Doop te bedienen aan de kinderen. De hoofdsom van de leer des heilige Doops is in deze drie stukken begrepen. Eerst leuk dat wij met onze kinderen in zonden ontvangen en geboren, en daarom kinderen dat storend zijn, zodat wij in het Gods niet kunnen komen, tezij wij van nieuws geboren worden.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 En zijn er weer opstanding inlijvenden, al zodat dat wij van onze zonden bevrijd en rechtvaardig voor God gerekend worden. Dat is gelijk zoals wij gedoopt worden in de naam des Heilige Geestes, zo verzekert ons de Heilige Geest door dit heilige sacrament, dat Hij in ons wonen en ons tot lidmaten van Christus, Heilige Wil, ons toe-eigenen hetgeen wij in Christus hebben, namelijk de afwassing onze zonden. ...en de dagelijkse vernieuwing ons levens, totdat we eindelijk onder de gemeente daaruit verkorenen... ...in het eeuwige leven om een vlek zullen gesteld worden. En daardoor vermits en alle verbonden twee delen begrepen zijn... ...zoren wij ook weder van God door de doop vermaand en verplicht tot een nieuwe gehoorzaamheid... ...namelijk dat wij deze enige God, Vader, Zoon, Heilige en Geest aanhangen... ...betrouwen en lief hebben van ganse harten, van ganse zielen, van ganse gemoeden...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 Terwijl ik een zegen des verbonds en de gerechtigheid des geloos was, gelijk ook Christus aan omhals handen opgelegd en gezegend heeft, dan markus 10 vers 16. Terwijl er nu de doop in de plaats dat we snijden is gekomen is, zo zal men de kinderen als erfgenamen van het Rijk God en van zijn verbond dopen. En de ouders zullen gehouden zijn, hun kinderen in dat opwassen hiervan van breder te onderwijzen, Opdat wij dan deze heilige ordening Gods tot zijn neer, tot onze troost en tot stichting de gemeente uitrechten mogen, zo laat ons Zijn heilige naam al dus aanroepen. O almachtige, eeuwige God, Gij die naar uw streng oordeel de ongelovige en onbedvaardige wereld met de zondvloed gestraft hebt, en de gelovige Noach, zijn nachts zielen uit uw grote barmhartigheid behouden en bewaard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 En met Hem mogen opstaan in een nieuw leven, opdat ze het kruis Hem dagelijks navolgens vrolijk dragen mogen. Hem aanhangt met waarachtig geloof als de hoop en vurige liefde, opdat ze dit leven, terwijl het toch niet anders is dan een gestadige dood, om in hun twijfel getroost verlaten en in de laatste dagen voor de rechterstoel van Christus uw Zoon zonder verschrikken mogen verschijnen. Door hem, onze Heere Jezus Christus, uw Zoon, die met u de heilige geest in de God leeft en regeert in eeuwigheid. Amen. Verzoek nu de ouders op te Uw Geliefden in de Heere Christus, ik heb gehoord dat de doop een ordening van God is.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 En de derde, of gij niet belooft en voor u neemt deze kinderen, als ze tot hun verstand zullen gekomen zijn, waarvan gevalig en moeder zijt in de voorzijde leer naar uw vermogen te onderwijzen, te doen en te helpen onderwijzen. Geliefde ouders, wat is daarop uw antwoord? Geliefde ouders, wat is het leven vol van tegenstellingen? Vanmiddag, nu wil ik bevestigen, bereid me voor voor een doopdienst. en eerder dat ik naar de kerk ga, komt er een boodschap dat er een meisje van twee jaar. ...zo ernstig ziek is... ...dat de eeuwigheid... ...binnenkort zal toeslaan... Wat tegenstellen... ...denk je van uw eigen kindertjes? Straks sta je er op je arm... Hoe lang heb je ze? Hoe lang zijn ze je toe betrouwd? Wie kan peilen... ...de diepten... ...van een ouderheid... Dat kinderen moet afstaan. Wie kan dat peilen? Gods zo spreekt van naamloos leed. Zeg hem maar voor. Al zou u. Uw kinderen overleven. Of uw kinderen u. En u wordt tachtig. Of negentig. U zei ja toen houden. En je sterft onbekeerd. Je sterft onbekeerd. Wat een ontzaglijke boodschap dan toch? En wat zouden we dan toch. Het doorzien. van die ontzaglijke waarheid. van de broosheid van ons leven. de heren toch wel dagelijks na moeten schrijven. Oh God. o God. Bekeer me, kinderen. En. Vergeet jezelf niet. Vergeet jezelf niet. De bediening van de heilige doop. <clears throat> Tegen al dat. Verrouw. Zegen. Zorg. Is de enige bron. Waarop we leunen kunnen en verwachting kunnen koesten. O oh, dat wonder. Als ik het bloed zie. Dan zal ik. U voorbij gaan. Ja. Dat is het woord van God. Hij zegt niet. Als ik je moet zie. Of je gebed zie. Of je bekering zie. Of je ergens zie. Nee. Of je nood zie. Ook niet. Als ik het bloed zie. Je zal er straks samen bij staan. Als dat water op het voorhoofd van uw kinderen wordt aangebracht. Zou je er goed naar kijken. Je zou dat eens meenemen naar huis. Opdat we het inderdaad niet als gewoonte of als bijgelovigheid zullen zien. Maar straks thuis je vinger er eens bij leggen En zeggen, oh God, vanavond is dat kind gedoopt. In de naam van een drieënige God. En er is geschreven dat dat doop water wijst op het bloed. En dat bloed dat reinigt... ...van alle zonde. Het staat in onze zo treffende beleidenis... ...en dat is waar dat het bloed van Christus... ...volkomen genoegzaam is... ...tot de verzoening van de zonde ...van het ganselijk adamsgeslacht. Dat hebben onze gereformeerde vaderen uitgedrukt... ...op de synode. Dat bloed is volkomen genoegzaam... ...tot de verzoening van de zonde. ...van het gans adamsgeslag... ...ten opzichte van die volmaaktheid... ...en die volheid... ...is er overvloed... ...is er overvloed... ...die oude kerk... ...die heeft daarvan getuigd... ...mocht ik... ...in die reine plassen... ...van Jezus bloed... Mijn zielen wassen... ...sacrament is een verbondsheerlijkheid... ...denk erom hoor... ...door God ingesteld met de rechte prediking. Met de prediking van de verzoening. van onverzoende mensen. door bekering van onbekeerde mensen. door behoudenis van verloren mensen. door <kuggen> de garantie voor de eeuwigheid. voor haalwaardige mensen. dat is bloed. in zijn rijke betekenis. laat de kracht van mogen uitgaan. in de opvoeding van je kinderen. telt de dagen en de uren. Waar je arbeiden mag aan het behoud van de ziel van uw kinderen die God u betrouwd heeft. De gemeente, ik heb avond, dat weet u, mijn grote zorg, zorg uitgesproken. Er is van zo ontzettend veel gebeurd de maand januari is nog niet voorbij. Dat we op de tekenen zouden letten. En dat ze zouden begrijpen waar het over gaat. God brengt ons nog onder de prediking. Hij toont in de bediening van het woord. Dat hij geen lust heeft in de dood van de goddelozen. Maar daaraan dat we bekeerd worden in leven. Het is zijn eer om vele kinderen tot de heerlijkheid te leiden. Om de overste van hun zaligheid door lijden te doen. Doopwater... ...ziet op het door God uitgedachte, volkomen aanvaarde middel... ...dat er een heilige betrekking op geboren mogen worden. We gaan na de bediening van de doop... ...ouders, kinderen toezingen uit 134, het de Komt u maar. Abraham Simon, ik doop u in de naam des vaders en des Zoons en des Heilige Geest. Malissia Gerlinda, ik doop u in de naam des vaders en des zoons en des heilige geestes. Keunis, ik doop u in de naam des vaders en de zoons en de heilige Geest. Daniel, ik doop u in de naam des vaders en de zoons. En als Heilige Geestes. Een beetje dichterbij. Teunis, ik doop u. In de naam des vaders. En des zoons. En als Heilige geest. Ik doop u in de naam des vaders en des zoons en des heilige geestes. Grieke Johanne, ik doop u in de naam des vaders en des zoons. ...en des heilige geestes. Amen.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 eeuwig te loven en te prijzen. Wij zingen nu uit psalm 56 en terwijl we zingen kunt u de kinderen weer uit de kerk dragen. 56, 3 en 4 Zij rotten samen houden boze raads en 4 Gij weet hoe God hoek zwerven moet op aard. Pak ze maar. Geliefden de woorden van onze overdenking. Vindt u in vervolg van onze bijbelezing over de man aan Gods hart. In 1 Samuel 23. Ik dacht te overdenken: de versen 14 tot en met 18.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 En die beiden maakten een verbond voor het aangezicht des heren. En David bleef in het woud, maar Jonathan ging naar zijn huis. <tus> Kun je met u denken over een ontmoeting in de woestijn? Een ontmoeting in de woestijn. Drie gedachten in de woestijn bewaard, in de woestijn verblijd. In de woestijn verbonden. Thema voor vanavond: een ontmoeting in de woestijn. In de woestijn bewaard. David nu bleef in de woestijn. In de woestijn verblijd. Toen maakte zich Jonathan, de zoon van Saul, op. In de woestijn verbonden. En die beiden maken een verbond. Geef een geest, inzicht, duidelijkheid. Over de geheimen van zijn woord. Ja. Wie kan het openen? Johannes, die heeft immers in dat wonderlijk gezicht op de Patmos gezien. Hoe dat de boekrol werd gegeven. En hij zag dat niemand waardig was om deze boekrol te openen. Toen heeft de Heer het geheim hem geleerd tot de leeuw. Uit de stam van Juda vermog om die zeven zegelen te openen. Mocht dat vanavond over u en voor mij bevestigd worden, hij die die zegelen verbreekt. Ja, er ligt natuurlijk een verband als u de bijbelezingen kon bijwonen, wilde bijwonen. ...komt toch ook met de Bijbel lezen, nog niet? Of bent u nu alleen maar omdat de doop er is? Hoe? Oh, van de school? Van de schuld zeg. God roept... ...en niet antwoorden... ...deuren open... ...en niet begeren. Nou, nou. En u? Omdat er doopdienst is... ...dat u daarom vanavond hier... ...er ligt een verband... ...natuurlijk ligt er een verband... En wat is dat dan voor een verband? Nou, David moet ervaren in zijn leven dat mensen een hulp ijdel is. En die vertrouwen op hun benen. Wil God geen gunst en nog hulp verlenen. Hij heeft Kehila moeten verlaten. Te vragen aan de heren. Zouden de inwoners van Kehila mij overleven? Dat ze zullen het doen. Dat is een les. Een pijnlijke maar noodzakelijke les ook in het leven van Gods gemeente op aarde. Namelijk maar af te zien van mensen heil, en van mensen bijstand, en van mensen toezeggingen, er komt toch niks van terug. Maar grootste wonder om met de kerk te mogen weten, de zaligheid die al zijn kracht en hulp alleen van u verwacht... De les die David leren moet en die Gods kinderen ook maar leren moeten, om steeds in de weg van de afbraak, niet alleen in het natuurlijke leven, en niet alleen in het geestelijke leven, maar ook in de afbraak van het kerkelijke leven, en in de afbraak van het zoeken van heil buiten God, dat we daar maar afgebracht zouden worden Echt waar. Dacht je dat David ooit gezongen zou hebben wat we nazongen? Geweten o oh God hoe ik zwerven moet op hart. En mijn tranen heb geen u fles vergaat. Daarom zijn de lessen. Steeds maar weer lessen in de overdenking van die wonderlijke leidingen die de Heer houdt. En als je daar nog een klein beetje mee betrokken wordt dan weet je dat je geen vreemde weg gaat. Geweten o oh God. Zwaar op haar. Trouwens, trouwens, het leven van Sion's Borg ligt als een exempel voor u en voor mij. Weet je waar zijn leven op deze aarde eindigde? Hm? Waar eindigde het leven van Jezus? aan vloek houden. In de eenzaamheid. Wou je meer? In drukken van de voetstappen van hem die in alles is voorgegaan. We willen toch zo graag Christus gelijkvormig zijn. Wel David die moet die leidingen leren. En die lessen leren. Maar niet vergeten. Hij is geen prooi. Hij wordt niet door de omstandigheden geleid. Maar ook in zijn leven. En het leven van de ganse kerk geldt. De voorzichtigheid des heren. door zijn voornemen vastbestaan. En besluit van zijn ere zal zonder hindering voortgaan. Een pijnlijke les om de heer over te houden. En dan gaat die Kehilew uit. 600 vluchtelingen. Ja. Parias. Het geestelijke proletariaat, Uitgedreven door de zonde, door de godsdienst verraden. Door de hel achtervolgd beginnen de woorden van onze tekst een schets te geven over een stuk leven van de man naar Gods hart. Steeds opnieuw putje uit die wonderlijke gangen die de Heer met hem houdt om hem te brengen tot het koningschap. Dan zal er geen vlees roemen voor God. Ook dit ligt in deze kinderlijke geschiedenis ons duidelijk opgetekend. David nu bleef in de woestijn en in de vestingen. Eigenlijk wil ik zeggen, David is aan trekken gegaan. Wanneer we de geschiedenis nagaan, dan weten we dat Kela in het westen ligt. En hij is naar het zuidoosten afgereisd. Een hele reis van de ene schuilplaats naar de andere van de ene plaats naar de ander. Ook voor hem en voor de zijne waren het maar uurtjes van korte duurtjes. Wanneer we over deze streek lezen in deze geschiedenis... ...kent een klein beetje de Aderiskunde, ...dan weet je dat die streek waar we nu over spreken... ...de woestijn van Juda tegen de dode zee aan ligt. Een huilende wildernis met grote rotsgebergten, met verborgen schuilplaatsen, met spelonken, en daar voert de Heer nu Zijn David naartoe, van de ene plaats naar de andere. Klein beetje rust hier, en een ogenblik later weer verder, want de strijd die gaat door. En Saul is nog even boos als ooit tevoren. Ook dat wordt in deze korte geschiedenis, u en mij, duidelijk gemaakt. Er wordt zo vaak gevraagd of ons geloofsleven, genadeleven in de schriften is terug te vinden. En dan bedoelen we er vaak mee, dan zoeken we een leven waarin we overeind blijven. Maar als we nu inderdaad in wegen van afbraak terechtkomen, ben je wel eens in terecht gekomen? in de wegen van de afbraak. Dan gaan we begrijpen hoe God met zijn kinderen handelt. Hij rijpt ze. En dat rijpingsproces... ...dat is door de heren duidelijk geleed in de openbaring... ...en ze komen allen uit de grote verdrukking. Maar hebben hun kleding gewassen in het bloed. We moeten van een wereld die in het boze ligt... ...waar het woord van God van zegt dat het om daar zonden wil, vervloekt is... maar geen paradijs verwachten. Wij hebben verkeerd bezig. Wij verwachten naar zijn beloften... een nieuwe hemel en een nieuwe aarde... waarop dan de gerechtigheid woont. Is dat een benauwd leven? Toen nou, de We zon werd op van... wat trouwe God gezeid... het scheelt dat me bevrijdt... meneer, me was betrouwd. David bleef in de woestijn, in de vesting... En hij bleef op de berg in de woestijn zif. En dan weten we, al we verbankt doorlezen... ...dan worden we naar een top gewezen in het land van Juda... ...in de woestijn van Juda, vlakbij de plaats zif. En ook daar is een hoogte, een grote berg. De berg Achila. Grote ruimten, spelonken, schuilplaatsen... En David is deze kant uitgeleid door Gods eeuwige geest. Ja. De woestijnplaats, die kennen we wel. Gaat er niet breed op in, want er is later ook Johannes de Doper gevonden, weet je wel. En hij kwam uit de woestijn van Juda predikende het koninkrijk van God. Moet je eens eventjes denken, daar zie ik 600 mensen... ...spionnen uitzetten, goed kijken waar ze heen kunnen... Of er niks in de buurt is. En dan vlug, zo vlug mogelijk weer naar een ander schuilplekje toe. En daar eventjes geweest. En dan weer eventjes verder. En dan weer maar van de ene plaats naar de andere. Je zou inderdaad kunnen denken dat David hier Psalm 1818 gedicht heeft. Want ze hebben me omringd als de bijen. Maar... Ze zijn als doorende vuur vergaan. Mocht hij dus eens kracht bestrijden. Zo zie ik die man Gods met 600 mensen dwars door dat Judag heen trekken. En als hij door dat juda-gebergte heen trekt, en je kunt het 19e vers kun je lezen waar dat is. Toen togen de servieten tot Saul en zeggende heeft David zich niet verborgen in de vesting in het woud in de heuvel van Achila? Dan weten we dus waar David is te vinden. Waarom wordt dat alles ons zo vermeld? Waarom wordt dat stukje leven als nou je daar zo overheen leest en dat doe je dan toch. En, nou ja goed begrijp ik niet zo verder maar dan gaan we maar even door. Maar, maar, maar waarom wordt dat nog nou vermeld? Want ik heb u gezegd dat we steeds maar moeten onderzoeken of de eigenschappen die God in het leven van de mannen Gods hart neergelegd heeft, ook een weerklank hebben in ons hart. Want ja, er zal een geest des diepen slaafs komen, stelte. En Paulus die schrijft als ze een deksel op haar de gezegd hebben, tot nu toe... Want wie doorziet de schrift nog? Wie begrijpt nog de verborgenheden die in het eeuwige woord zijn verklaard? Want met algemeenheden zullen we de eeuwigheid niet tegemoet kunnen gaan. En met algemeenheden zullen we straks met lege handen voor God staan. En daarom is het toch zo ingrijpend noodzakelijk of eigenschappen die in het leven zijn, ook in ons leven zijn aan te treffen. En als ik dan dit ene versje leef en daar verbleef, dan ga ik tegen u nogmaals zeggen, waarom wordt dat nu vermeld? Nou, dan wil ik best eens even met u overdenken. Weet u dat in dit kleine stukje, in deze tekstwoorden, ...om zijn inzicht gegeven wordt... ...in de ware geloofsverwachting van David. Wat zegt u? Geloofsverwachting... ...als alles op je huid zit. Geloofsverwachting... ...als je verraden wordt. Geloofsverwachting... ...als alles bij de handen afgebroken wordt... Ja, dat staat hier. Geloofsverwacht ik. Wat dan? Kijk, we lezen zo dat Saul zoekt David. Maar David zoekt Saul niet. Wat bedoel ik? De confrontatie die loopt hij mis. En zijn hart is niet met die 600 mensen om hem heen. We gaan die Saul pakken. En we gaan dat Helse gebroed gaan we uitroeien. Om langs deze weg van strijd, van wapengekletter en geschreeuw zijn eigen koninkrijk te gaan bouwen. Om een eigen vermogen met een hoopje mensen die hem volgen zullen tot de dood toe. Zijn eigen koningschap te bespoedigen. Ik had het over geloofsverwachten. Dit vind je niet bij David. Hij ontwijkt zo. Het zwaard zal u dit lang niet doen, ervan. Wat is dan zo geloofsverwachting? Wel, als ik David zie, dan zou je haar zeggen, wat een laffe man zeg. Wat een laf. Elke keer als hij ziet dat er mensen in de buurt zijn die hem bedreigen, dan, dan gaat hij op de vlucht als het ware... Dan verbergt hij zich en bedekt hij zich. Is dit een laf mens? Nee. Dat is een mens met grote geloofsvermogens Die de strijd ontloopt. En waarom dan? Omdat hij weet dat zijn zaak een zaak van God is. En als je een zaak van God hebt, hoef je niet te vechten met En een zaak van God, dan hoef je geen wapen gekletterd te hebben. En een zaak van God, dan zoek je geen confrontatie. Maar dan ga je de les lezen van David. Wat God laten werken. En je handen ervan tussen. houden. God het laten oplossen. En als ik ooit de legering in het leven van Gods kinderen vind. Dan vind ik hem hier. Nou, het ware volk zoekt de strijd niet. We hoeven niet voor ons boeltje te vechten mensen. We hoeven niet te vechten voor een kerk. Niet voor een is. Nee. Want het is een zaak Gods. De zaak van de kerk is een zaak gods. Het genadeleven van de kerk is een zaak gods. Koningschap van David is een zaak van gods. En daarom zie ik David. Steeds opnieuw. Die strijd ontlopen. Hij vecht niet voor zijn eigen zaak. En die vecht niet voor zijn eigen eer. Weet je, ik vind daar ook een episode. In het leven van Davids zoon en van Davids heren. Ja. Hij ontweek steeds, dat kan je lezen, de schrift. En u ontweek de scharen. Als in de hof van Gethsemane... dat heer uit Bazan komt... dan zegt hij, dacht u dat ik mijn vader niet bidden kan? Ja. Ja. En die zou legioenen van engelen gezonden hebben. En hoe vaak zou dat in het hart van ons leven... En die jongeren van Jezus die waren er niet vreemd van. Die zeiden ook: Laat ons het vuur van de hemel bieden. Maar de zaak die in God ligt. En daar is David in dit, deze korte geschiedenis voor ons als een exempel. David houdt zijn zwaard in de schede. En die jaagt zijn mannen niet op. Denk erom, heb ik u gezegd, ze zullen me tot de dood volgen. Maar David gaat met zijn 600 mensen. ...gaat hij steeds, steeds maar terug. Steeds maar achteruit. Waarom? Wel, hij weet... ...en God is aan me zijn. En hij ondersteunde mij... ...in het leed dat me genaakt... ...en ik zal vol moed... ...waar mij uw hand behoedt... ...de tienduizenden niet vrezen. Heb je de psalmen wel eens goed gelezen... In het verband van het leven van de man aan Gods hart. En dan, waarom dan wel? Want hij weet het. Dat is ook een opmerkelijke zaak. Waar we best eens even bij stil kunnen staan. Want, Saul zocht hem alle dagen. door God gaf hem niet over in zijn hand. En dan zie ik het tegenovergestelde. Ja. Hoe weet David nou dat Saul hem zoekt? Oh, weet je, mensen, dat bedrukte en dat geplukte en dat bestreden volk, die hebben altijd hier op aarde nog wel enkelen onderheen. Zo had David ze ook, van die vrienden, weet je wel, die in de benauwdheid geboren worden en die broeder die te alle dagen en ten alle tijden lief heeft. En men heeft het tegen David gezegd, Om gewaarschuwd, zou is op jacht. Zo. ...heeft zijn wapens weer getrokken. En daar staat er iets bij. Namelijk, en hij zocht hem alle dagen. Hier vind ik tegenover het leven van de man naar Gods hart. De mens der zonde. Saul, wat willen die enkele woorden eigenlijk tegen u en mij zeggen? Saul is rusteloos. Zijn koninkrijk wordt bedreigd. Straks zal zijn zoon tand tegen David zeggen. En hij weet het ook. Hij weet het. Dat het koninkrijk zijn en iets zijn zou. En wat ik al mee tegen u gezegd heb. Hij kan niet op die plaats komen. Waar de ware gemeente komt. Die in de weg van de verrachtige bekering. De rust wordt opgezegd. En als dat vol die rust wordt opgezegd. Heus. Dan gaan ze niet op jacht. Naar Gods kinderen. Niet op jacht naar de bevindelijke waarheid. Niet op jacht naar de beloften van God. Nee, dan wordt dat een volk dat in de weg van de leidzaamheid voetstappen leedruk, Ja, en uitziet of Israëls verlossing eens een keer uit Sion kwamen. Hij is een rusteloos mens. Omdat zijn conscientie hem veroordeelt omdat hij weet als zijn zaak hopeloos is. En het onderscheid nu tussen dat dag en nacht zoeken van Saul en de ware gemeente Gods vindt u daarin terug. Die man die zoekt de oplossing bij zichzelf. En is het altijd en opnieuw maar weer bezig om zijn eigen zaken tot een goed einde te brengen. Die man heeft nog nooit in Gods handen overgegeven. Die nog nooit eens een zaak in God kwijtgeraakt. Weet u wat dat is? Een zaak in God kwijtraken. Dat is een wonder mensen. Dan veranderen wij niet. Maar God verandert. Het maakt van de dag de nacht en van de nacht de dag. En daar staat er zo kinderlijk eenvoudig bij. Het ijdele woelen van deze zaal. Want God gaf hem niet over in zijn hand. Oh, dat heeft David wel eens gevreesd hoor. En later zegt hij het nog, zou ik nog omkomen in die handen van Saul. Want het was realiteit. En de vijandschap was groot. En ze hebben tegen David gezegd, hij is rusteloos op wacht, op jacht. Nou, nee. Maar, maar God gaf hem niet over. Loom je dat, volk van God? ...dat God zijn kinderen overgeeft. Denk je dat echt dat God dat doet? Denk je echt dat de Heer zijn kinderen in de steek Gelooft u dat God geen God van ja en van namen is? Zou wij het zeggen en niet doen? En spreken en niet bestendig maken? Nee, nee, hier liggen duurzame belofte... In het leven van de man met grote geloofsverwachting. God zal het voor zijn zaken opnemen. En de Heer breidt zijn vleugelen uit over de man naar Gods hart. En in die donkerheid van die strijd staat er: voor David in de kracht bewaard tot de zaligheid. die hem bereid is van voor de grondlegging der wereld. Ja. En wat doet David dan? Dan gaat David het woud instuiten. Als hij hoort dat Saul uitgetogen is om zijn ziel te zoeken. Zo was David in de woestijn Zef in een woud. Tegen de dode zee is een woud, een dicht geboomte. En ik zie David in zijn 600 door dat dichte geboomte die huilende wildernis ingaan. Wat moet er nou van dat koningschap komen? Als je na alles wat er in je leven ervaren hebt. Je komt nog dieper in de wildernis van je, van je leven terecht. Maar dat staat hier hoor. Hij komt nogal dieper in de wildernis van het leven terecht. En nu gaat God wat doen. Terwijl David daar met die 600 in dat dichte woud is. Verborgen onder het gebladerde van de vele bomen. En daar een ogenblik rust krijgt kom God op zijn woord terug en kom God op zijn eigen werk terug als David met die 600 dat diepe woud ingedrongen is je zou zeggen niemand weet van hem af God wel ook en weet je Gods kerk weet ook van hem af moet ik die legering vertalen in de gangen die God met zijn kinderen heeft? Of worden we bekeerd zonder wildernis in onze tijd? Worden we behouden zonder dat het een hopeloze zaak was? Worden we zalig zonder ooit de ramsaligheid te hebben ingeleefd? Toevragen, probeer er maar antwoord op te geven. Maar dat nieuwe leven dat hieruit God is, die wordt verklaard. Er zijn 600 600 mensen in een dicht te verborgen. En dan, dan komt God op zijn eigen werk terug. Dan komt God op zijn beloften terug. Maar dat doet God altijd. Maar dan wel door de onmogelijkheid van het leven heen. Wat ik gebouwd heb, dat, dat breek ik af. En wat ik gepland heb, dat, dat druk ik uit. De Heer neemt het eerste weg om het tweede te stellen... ...en dan zie ik die 600 mensen zitten... ...in de oerwouden van de wereld... ...dicht bij de doden zijn. En dan staat er in de schrift... ...hoe God op een wonderlijke wijze... ...de ziel van zijn kind en van zijn knecht gaat verkwikken. Ja, en dat doet de Heer in de weg van de middelen. Hij kan de hemel openen... Ja. ...en die kan in de dadelijkheid engelen sturen... Hij kan de kracht van zijn woord en de ziel van de man op ons hart drukken. Maar de Heer doet het op een wonderlijke wijze. En hoe doet hij dat dan? Wel, dan doet hij dat door zijn hartevriend vriend. Werkzaam te maken met de situatie waarin dat hij verkeert. Ja. Hoor u? Een hartevriend, vriend. Want dat leert mij de schrift. Toen maakte zich Jonathan... De zoon van Saul op. Krijg je weer vragen. Duidelijke vragen. Ze zijn al maanden van elkander gescheiden. Deze twee. Waarvan David later zou zeggen dat ze een liefde hebben... die de liefde van de vrouwen te boven gaat. Maar ik durf u te zeggen dat ze elkaar geen moment kwijt zijn geweest. En ik durf u te zeggen dat er geen dag voorbij is geweest of ze hebben samen op de knieën gelegen en dan word ik hier bij Jonathan bepaald Jonathan is opmerkzaam gemaakt het blijkt dus dat hij de gangen van David nagaat en dat hij de legering van David weet luister je goed naar wat is dat een wonder? En in onze tijd mogen we daar toch wel eens goed bij stilstaan. Wat een wonder dat Gods kinderen de legeringen van elkander weten. En in die legering elkander opzoeken. En in die legering met elkander werkzaam zijn. Ze zijn wel maanden van elkander gescheiden. Maar er is geen dag voorbij gegaan. Dat durf ik u te zeggen. Dat ze niet met elkander geworsteld hebben. En met elkander en met God over elkander gepraat hebben. Davids harte vriend. Ik lees ervan. Het leven dat trekt naar het leven. Gelooft u dat niet? Dat geloof ik wel. Dat het leven... ...trekt naar het leven. Er is nog niet zo lang... ...dat je zo'n boekje verschenen ...van die kostelijke brieven... ...over het gezelschapsleven... ...en de Alblasserwaar... ...moet je eens lezen... ...hoe het leven naar het leven trekt. Want nu hier trekt het leven... ...van David... ...en het leven van Jonathan... ...dat trekt. En nu komen ze samen mensen... ...Jonathan weet waar de legering is... ...van de man naar Gods hart... En dan komt hij daar naartoe. Leerlingen op school van vrije genade. Door God aan elkander verbonden. En nooit meer kwijtgeraakt. Al zien ze Mekander. Niet elke dag. Maar voor de troon van God. En het blijkt. Dat ook Jonathan de gangen van David heeft laten nagaan. Zoals zijn vader Saul deed. Maar Jonathan doet het uit de liefde. En zo doet het uit de haat. Twee dingen. Oh, daar had ik gedacht nog wel wat van te zeggen. Toen misschien nog wel. De gangen van de kerk nagaan uit liefde. Of de gangen van de kerk nagaan uit haat. En nu u. De leidingen die God met zijn kinderen nagaat. Met heilige jaloersheid. Om ze te weten, om ze te leren of de gangen van de kerk nagaan, om te honen, te spotten en de vijandschap daartegen te tonen. Ja, ja, wij hebben geen blauwe draden nodig. Gods geest is duidelijk in de leidingen die God met zijn kinderen komt te houden. En dan staat er wat er gebeurt. En toen maakte Jonathan de zoon van Saul zeg op En hij ging tot David in het woud. En hij versterkte zijn hand in God. En nu zie ik wat gebeuren. Hebben die 600 mensen daar dat oerwoud zien ingaan En dan zie ik ineens hem kind van God. Er staat niet dat hij veel mensen bij hem heeft. Staat er niet. Leven trek naar het leven. Hij speurt. De berichtgeving is David is in het woud bij zif. En hij speurt deze koningszoon door God ontdekt en door God ontledigt. Hij staat niet naar tronen en kronen. Hij staat naar Gods gunst en naar Gods gemeenschap. Luister een oor. Hij ziet uit de verte. Kam vuur kan toch niet anders. Gods geest richten naartoe. Zie hem dichterbij komen. Plotseling hoort het halt. Zie mensen naar voren komen. Met pijl, met boog, met speren, Uitgetrokken zwaard. Wie dringt het kamp van Gods kinderen binnen? Hé, hey, Jonathan. Ze kenden hem. Ze kenden hem. Ja, ja. Hij was geen onbekende. Ze wisten van zijn leven en zijn genade. ...en ze wisten van zijn liefde tot David... ...en ze wisten van die wonderlijke band... ...die de eeuwigheid verduurt... ...en daar... ...aan de grens van het kamp... staat Jonathan... ...met het eerste handje soldaten... ...nou, het beeld is toch niet moeilijk om duidelijk te maken... ...en dan even later... ...zie ik hoe ze hem bij David brengen... ...weet je wat het is... De schrift klaart dat niet uit. De schrift gaat dat niet zeggen. En ze hebben elkaar omhals. kan je op andere plaatsen wel vinden. En ze hebben elkaar wenen om de hals. Weet je wel. Dan kun je op andere plaatsen. Hier niet. Waarom niet? Ik denk dat hier een grote bescheidenheid ons past. Maar ik weet het wel. Als twee mensen die zo door Gods genade aan elkaar verbonden zijn. door ontmoeten wat er gebeurd is. Wat een wonder. Heb je me gevonden? Ben je me nog niet vergeten? Heb je me opgezocht? Dacht je van niets? Wat hebben ze elkaar omhelst? Wat hebben ze elkaar gekust? Naar oosterse wijze. En wat hebben ze uitgepakt? Ja? Wat ze niet tegen iedereen kunnen doen. Gods kinderen kunnen niet overal uitpakken. En niet op alle plaatsen uitpakken. Maar daar in Zif, in dat oerwoud, zijn daar twee mensen. En die hebben uitgepakt. En gesproken van: van ik ben een vriend en ik ben een metgezel. Ja? En van uh, zoete banden die binden. Die door druk en kruis blijven. Die ook door die afstand die in die maanden gekomen is, niet vergaan is. En dan staat er waartoe dat hij komt. Door Gods geest gedreven voorwaar. Een boodschapper van goede tijding. Zeker, hoor maar. En hij ging tot David in het woud. En hij versterkte zijn hand in God. Ja, een heilige symboliek van de schrift. Gods rechterhand is hoop vergeven. Dat is hele sterke rechterhand. Hij versterkte hem. Hey God, God, hey. hij begint niet te zeggen. Mijn vader komt niks van terecht. En die soldaten van hem, echt hoor, die laten hem straks allemaal vallen. En er zijn maar allemaal wanhoopspogen van hem. Nou hoor, hij versterkt hem in God. Ja, hoor je zingen van de auto's, wijze raders, heren oude verstand heeft alles kracht. En niets kan zijn hoog besluiten keren. Dat blijft van geslacht naar geslacht. Hij wijst hem naar God. Naar de onveranderlijkheid van Gods Raad. De onveranderlijkheid van Gods belofte. De onveranderlijkheid die in God zelf is. En dan. Dan gaat hij dingen zeggen. En dat betekent het. Dat hij weet wat in het hart van de man naar Gods hart leeft. Wonderlijke dingen zijn in de schrift op te speuren. Luistert u maar nee. En die zeiden tot hem. Dat gesprekje wordt ons wel geleerd. Vrees niet. Nou, daar in een woud. Met de hel op je rug. Met de verraders vlakbij. Vrees niet. Zouden ze beloftenissen toch hm? nog. Vrees niet. Of dacht u. Dat de smaltkroes aan Gods kinderen onthouden wordt. En het hea geroep, Waar hij in 42 van zingt. Waar me spotters durven vragen. Waar is God die geverwacht. En met benauwde ziel versmalt, Als ze zich voor ogen stelt. Hoe we konden stemmen snaren feest hield Vrees niet. Zou die in die ogen gekeken hebben. En zou die daar iets in gelezen hebben. Van die louteringen die in het leven van een kind van God. Maar al te veel zijn. Want die dagen der duisternis. Die zijn veel. En dan kom je aan de weet. In de weg van afbraak, dan komt het aan de weet. Als we allemaal zo springlevend en gelovig over de wereld gaan, Dan is glas Maar als de duisternis ons leven bezet. en de druk- en kruiswegen ons in de eenzaamheid brengen. dan komt aan de weet hoe machtig dat de vorst der duisternis is. Weet je, in de nacht. Dan komt dat stierenheer uit Basam tevoorschijn. Ja? En dat muidgespan dat de kerk tot een prooi heeft gekozen. Die komen in de nacht naar buiten. En dan gaat hij zeggen, vrees maar niet. En waarom moet hij niet vrezen? Want de hand van Saul, mijn vader, zal u niet vinden. Hoor je, die poorten van de hel, die zullen Gods gemeente nooit overbel. Die hand van mijn vader, zoon. Want hij weet hoe boos. Hij zegt, maar zal niet gebeuren. Luther die wist dat, weet je. Toen hij zon omstaarde sterke helden zei, Die God ons heeft verkoren. Al schijnt de zaak van de gemeente gods vaak. En vergist u niet. Hopeloos. En wat de diepten kan dat geven. Vrees me niet, die hand zal u niet vinden. Hij zegt, David, weet je nog van vroeger? Van die beer en van die leeuw, weet je wel? Toen je zoon ik zal vol helden moed van mij uw hand doen. en weet je nog, toen die snoevende Goliath in dat dal stond... En dat je toen gezegd hebt. Ik kom tot u in de naam des heren. Daar scharen die gij hebt. Weet je hoe God je eruit geholpen heeft? Zou de heren. Uit zes benauwdheden uithelpen. En in de zevende je laat? Nee toch. Nee toch. Die God. Nee die geef je niet over in de hand. En bovendien. En wat heeft die man een groot geloof. Hè? Hij zegt, maar je zal koning zijn in Israël. Ja. Geen moment twijfelt deze Jonathan aan de zalving van David. En de raadsvervulling van God. Zo zeker. Als deze David koning is. Zo zeker is waar. Wat later de kerk zong. Eeuwig bloeit die glorie kroon op het hoofd van Davids grote zoon. Hij zegt, en dan zal ik de tweede zijn. De tweede. Zie je wat genade doet? Oh, die gaat zo'n makkelijke stapje achteruit. Zijn sterretjes deed God er al afgehaald. Hij zegt, die denkt erom als je... de moet ook nog een beetje betekenis hebben. Het genadeleven komt achter God... en kan achteruit gaan. Ja? En dat heeft hij... Die in dat woud voor ons allen duidelijk gesteld. En gij zult koning zijn. En mijn vader die weet het. En dan gebeurt er iets wonderlijk in dat woud. Want dan worden deze twee mensen herinnerd. In de onveranderlijkheid van God. Wat ze eenmaal tegen elkaar gezegd hebben. Daar ga ik nog heel kort wat van zeggen. Maar we gaan eerst zingen. Ja, 54. Het eerste vers, allemaal psalmen die uit deze tijd zijn. O God, verlos me uit de nood en red door Uw naam mijn leven. Het eerste van 54. Mm. altijd plaats voor zijn zelfs en vraag het maar in de kerk die daar wat oefeningen in bekomen heeft waar de Heer er des bij was toen mij alle hulp viel en niemand meer zorgde voor mijn ziel dan heeft die kerk God overgehouden begrijp je en mijn onbekeerde meerderijziger u houdt niks over over ...en de donkerheid en de strijd van het leven. Maar die kerk, jouw God over. En, ik heb gezegd heel kort nog enkele dingen. Ach, ouders, dat hebben mag. Met je, jonge gezinnetje. En je staat er nog eenmaal voor. We staan er bijna achter. Nu wel. En jullie staan er nog eenmaal voor. Maar als ik dan terugkijk... ...en al dat leven, al dat ambtelijke leven... Dan moet ik zeggen in de donkerste tijden. Als de Heer soms soms dichtst bij me hoor. Wat gaat er dan gebeuren daar in dat woud? Daar staat dan worden ze verbonden. Ja, hoe verbonden? Luistert u maar eventjes. Er staat in de schrift van vanavond. En die beiden maakten een verbond voor het aangezicht des Heer. Begrijp ik niet. Zou hadden toch een verbond dat kan je toch lezen in het twintigste hoofdstuk dat ze samen een verbond gemaakt hebben en precies gezegd hebben wat in dat verbond staan moet en wat de inhoud daarvan was en daar zou David later op terugvallen als hij zou zeggen is er nog iemand die overgebleven is van het huis van Saul omdat ik wel dadigheid aan hem doe dat was na dat verbond wat bedoelt het niet bijzonders. Mag ik het zo uitdrukken dat u het misschien begrijpt. Die documenten die gaan weer eens even open. Deze twee mensen. Die weten precies wat dan, dan kan er hebben. En dat verbond dat wordt opengelegd. Dan wordt er wat bijgeschreven. Nee. Wordt er iets afgeschreven dat in dat eerste verbond niet goed was. Wordt het aangevuld, wordt het verduidelijkt. Nee, dat betekent het helemaal niet. Wat het wel betekent, was dit. En ze maakten samen een verbond. Kijk de toekomst leg voor. De. En wat die toekomst ook bieden zal. Wat voor gebeurtenissen nog over beide leven zal komen. Maar die is het verbond als vast. Er wordt niks aan veranderd. Welke diepten dat David nog door moet. En welke louteringen dat er nog komen zullen. Maar wat er eenmaal is vastgelegd. Dat zal vastgelegd blijven. Dat verandert helemaal niet meer. En ik heb de tijd niet meer vanavond om op te bouwen. Maar dan denk ik aan dat eeuwige verbond weet je. Dat in Christus eenmaal zijn vastigheden heeft gekregen. Dat in de tijd geopenbaard is door het wonder van de genade. Waarin de Heer zijn kinderen bedeelt. Want Hellebroek zegt aan zijn jongens hoe handig God met de mensen zijn verbondsgewijzen. Hij komt nooit meer terug. Wat God eenmaal vastgelegd heeft, dat neemt de Heer nooit meer weg. En wat David en Jonathan betreft, wat er dan ook gaat gebeuren in de toekomst. Geen titel, nog Jota, zal vallen van die eeuwige afspraak. Hoor die volk van God? Welke diepten de kerk ook door moet. Doen. En welke loutering een Nederlands kerk nog door moet. Gehaat door de wereld. Veracht door de godsdienst. Onbegrepen door het nabijkomende leven. Verwerpelijk voor een. Mens die uit eigen kracht naar geloven geslagen is. Maar dat verbond blijft vast hè? Daar wordt niks aan veranderd. En toen dacht ik: wat gaat er nou gebeuren? Wel, al dit. Daar gaat Jonathan weg. Er komt een afscheid. Zo lees ik eigenlijk dit deel van mijn overdenking. Daar bleef in dat woud, in die huil, maar verkwikt, hè? En vertroost. En bemoeder, God heeft hem een boodschapje laten brengen. Ik dacht, hé, Boodschap laten brengen, belofte verzegeld, de koningschap komt, nou jacht hij zo weg, ga naar de troon. Nou, hij blijft in dat woud. Ja? Op die plaats waar hij nu gelegen is, God zal op zijn tijden wijze de zaken wel oplossen. Hoef je helemaal niet bang voor te zijn. En Jonathan, ja, die gaat weg, die gaat naar zijn huis. Scheiden heeft altijd lijden in zich. Natuurlijk, scheiden heeft altijd lijden in zich. Jonathan gaat weg, Ze hebben elkaar niet meer ontmoet hier op de aarde. Het was de laatste ontmoeting door twee mensen... Die samen onder God gebogen lagen. Van twee mensen. Ik heb gelezen vanmiddag. Jonathan zei. Ik ben de tweede. Dat nee. Dat is helemaal niet waar. Hij was de eerste. Want kort na dit bezoekje. Dan is hij de eerste. Ja. Vroom volk in u verheugd zal uppelen van zielen dan is hij de eerste die kan zingen, die na kortstondig ongeneugd, me eindeloos verheugd. Hij is de eerste, hij gaat hem voor in dat koninkrijk. Waar geen neem meer zegt, ik ben ziek, waar mensen niet meer strijden. Waar de strijd beslist is geworden. Jonathan, was je de tweede? Ik dacht van mij, man, je bent de eerste. Vind je geen gelukkige mensen? Die op goede gronden er doorheen zijn? Wat heeft de wereld niet te bieden? Zeg het eens. Wat heeft Jonathan nog verder gedaan? Gestreden, tot laatst toe. Hij is als held gevallen. En toen dacht ik, nou ga ik eventjes bladeren, mag wel? En dan komt er nog een keer een boodschap over Jonathan. Ja. Er komt er namelijk iets. In de zegt Jonathan is gevallen. En dan lees ik dit. Toen klaagde David deze klagen: O sieraad Israël, op uw hoogten is hij verslagen. Hoe zijn uw helden gevallen? Gij dochter in Israël ze weent... Hoe zijn de helden gevallen in het midden van de strijd? Ik ben benauwd om u en tweel, mijn broeder Jonathan. Gewaard me zeer liefelijk. Uw liefde was me wonderlijker dan de liefde der vrouwen. Ja, dat was de zwanenzang die David zingen. Hij heeft zijn begrafenis niet meegemaakt. De Filistijnen hebben het wel erg gemaakt met het kind van God onder de toelating. En kilometers verder zingt de man naar Gods hart. De liefde was sterker dan de liefde naar vrouwen. Ja, ingegaan en nu ja, dat eeuwige verbond dat hun gesloten hebben is vervuld. Het eeuwige verbond Gods is ook vervuld. Er zal geen klauw van achterblijven. ...de boorsten van de hel zullen mijn gemeente niet overweldigen. ...de kerk heeft toekomst. Nou, zoek er naar met je kinderen... ...bij dat ware leven. Neem de middelen waar... ...graaft in de schriften... ...onderzoek het... ...schreef naar God... ...vraag of God u en uw kinderen dat deelgeeft... ...nu het heden is. En de Heerde door de prediking ons komt te wijzen... Op de weg die hij met zijn kinderen komt te houden. Voorwaar Gods goedheid zal u druk. Eens verwisselen in geluk. Hoop op God. Slaat ogen naar boven. Ik zal God, mijn God nog loven. Amen. De Heer. In de bijbellezing over de man naar Gods hart. Ontdekt u wonderlijke dingen verklaart u wonderlijke zaken in de tijd en de ringen ook uw Sion niet voorbij gaan u gelijkvormig te zijn deel te hebben aan de erfenis daar heiligen in het licht in de wetenschap die achter u komen wil dat hij zijn kruis opneemt en volgen Denken aan deze doopouders. Laat ze iets verstaan van de leidingen die je met uw gemeente houdt. Volwaar, het weinige dat de rechtvaardige heeft het is meer dan de overvloed van de goddeloze. Ook van de godsdienst. Lieve koning, zegen de waarheid. Leid over de wegen die we gaan. Verheerlijk uw naam met deze kinderen. Leid over de wegen, breng ons. De plaatsen waar we worden verwacht. Heer, ook wanneer we ons zullen gaan opmaken naar het ziekenhuis. Waar die familie samen is gekomen. Bij je stervende kind. Geef wijsheid. Geef getuigenis. Neemt u het over. Neemt u het voor uw rekening. Maak in uw woorden gangen vast. En vervul ons met uw genade. Om Jezus wel. Amen. We zingen... 111. De vijfde vers. Het is trouw al wat Hij ooit beval. Slotzang is het vijfde van 111. <tie> Heen in vrede en ontvang de zegen, dat is De Heer zegenen U en Hij behoeden U. De Heer doet zijn aangezicht over U lichten en zij U genadig: De Heer verheffen, Zijn aangezicht over U en geven U vrede. Amen.